11 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Alfa aan de Rijn, de Friese Meren, Heerenveen en Leeuwarden worden op dit moment de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag geteld. De stembureaus gingen om 9 uur vanavond dicht. Bijna 250.000 mensen uit de gemeente in Friesland en Zuid-Holland mochten hun stem uitbrengen. De opkomst lijkt vooralsnog laag te zijn. De verwachting is dat de uitslagen en opkomstpercentages rond middernacht definitief bekend worden. Tot nu toe is 3,5 miljoen euro gestort op Giro 555 voor de Filipijnen. SHO roept mensen op om alle acties deze week uit te voeren... zodat het opgehaalde bedrag maandag kan worden gedoneerd... tijdens de nationale tv-actie. Vanavond werd bekend dat de uitzending maandag wordt afgesloten... op Nederland 1, RTL 4 en SBS 6. Het duurt van half elf s avonds tot middernacht... en wordt gepresenteerd door Jeroen Pauw, Paul Witteman... Humberto Tan en Bridget Maasland. Het CIDI maakt zich zorgen over de samenwerking tussen PVV-leider Geert Wilders... en de leider van het Franse Front National Marine Le Pen. Dat zei directeur Esther Voet van het Centrum Informatie en Documentatie Israël in Nieuwsuur. Voet hekelde onder meer antisemitische opmerkingen van de vader van de Franse partijleider. Daar heeft Marine Le Pen afstand van genomen... maar hij is nog altijd erevoorzitter van de partij en lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Volgens het CIDI heeft een samenwerking tussen de twee partijen grote gevolgen voor Jo. In Nederland. Huisartsen schrijven nog steeds, min, schrijven steeds minder antibiotica voor, blijkt uit een rapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. In 2010 kreeg gemiddeld 19% van de patiënten één of meerdere antibiotica-kuren. In 2012 was dit 15%. Het IVM is blij met de trend omdat huisartsen zo helpen om resistentie te voorkomen. Een 47-jarige Rotterdammer is opgepakt omdat hij de Rotterdamse wethouder Hamid Karakus zou willen laten doden. De politie kreeg daar gisteravond informatie over binnen. Het Openbaar Ministerie nam de bedreiging zo serieus dat de wethouder werd beveiligd en de verdachte opgepakt. Volgens de politie heeft de man een langlopend conflict met de gemeente over een pand waar Karakus als wethouder bij betrokken is. De Nederlandse uitbraak van mazelen is overgeslagen naar Canada. Sinds half oktober zijn al een kleine dertig gevallen geregistreerd, maar waarschijnlijk zijn meer mensen ziek. De eerste Canadese patiënt was een tiener die op bezoek was in Nederland. Hij liep de ziekte op in de Nederlandse Bijbelbelt, waar de mazelen al sinds mei heersen. De grootste roze diamant ter wereld is in Genève geveild... voor een recordbedrag van 61,7 miljoen euro. De diamant van 59 karaat zonder oneffenheden... werd in 1999 opgegraven in een mijn in Zuid-Afrika. Het kostte twee jaar om de enorme diamant te slijpen. De edelsteen werd vandaag door Sotheby's in Genève geveild. Het veilinghuis verwachtte dat de diamant zo'n 45 miljoen euro zou opleveren. Het weer. De komende uren meer bewolking. Het koelt af tot zo'n 5 graden. Aan het einde van de nacht gaat het regenen. AZ dan ook kans op onweer. De Limburgse heuvels krijgen ochtends mogelijk wat natte sneeuw. Het wordt morgen 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid 4 met 200 pk? Wij dachten meer aan...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 Vrienden hebben geen geheimen voor elkaar. De Cirkel, de nieuwe roman van Dave Eggers. Nu overal verkrijgbaar. Decirkel.eu nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 We eten met z'n allen steeds minder brood, meldt NRC vanmiddag. De killercijfers op pagina 2. Er is een afname van 2,3 procent in de afgelopen drie kwartalen. En dat komt, schrijft de krant, allemaal door populaire boeken. Ik hou van raasjes. Dus morgen ook maar eens zo'n boek proberen dan bij het ontbijt. Goedenavond, welkom bij het Oog op Morgen. Is het de vooravond van onze wederopstanding uit de recessie? Het CPB komt morgenochtend met de cijfers en het lijkt een plusje te worden. Springen we meteen een gat in de lucht, is de vraag aan econoom Ivo Arnold. Bij Veilinghuis Christie's in New York gaat sowieso de champagne open... Meer dan 100 miljoen euro werd er betaald... voor een drieluik van schilder Francis Bacon. Een record op een veiling. Werken zijn het waarop zijn vriend Lucian Freud staat. Waar komen dat soort bedragen nou vandaan? En dan vijf voor twaalf aandacht voor Prince Charles... die morgen, u hoort het goed, met pensioen gaat. Maar natuurlijk ook veel politiek vanavond. Gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden en Alfa aan de Rijn. En die uitslagen zeggen natuurlijk helemaal niets... over de landelijke politiek, maar... Toch spreken we Emiel Roemer van de SP en Sibrand Buma van het CDA erover. En beide zagen we de afgelopen dagen ook op tv voor hun campagnes. Collega Max van Wezel schreef een boek over de relatie tussen tv en politiek. En hij schuift vanavond ook aan. En uiteraard hebben we contact met Alfa aan de Rijn en met Leeuwarden, waar de uitslagen binnendruppelen. In de Friese hoofdstad is verslaggever Joris van der Kerkhof, Joris, weet jij al iets? Ik weet dat given aan het spelen is, Herman. Ja. En dat er veel uitslagen zijn, maar definitieve niet. In een klein wijkcentrum bijvoorbeeld... haalt de Partij van de Arbeid meer dan 30 procent hier in het stadhuis. Steekt de Partij van de Arbeid ook met kop en schouders boven de rest uit. Maar wat dat voor het totaalbeeld gaat betekenen... burgemeester Vert Kronen gaat er over een minuut of tien meer over zeggen. En dan horen we ook of dat de opkomst boven de 36 procent is. Want dat was de opkomst geteld uh, om kwart over acht. Toen konden mensen nog drie kwartier gaan stemmen. Maar je kunt er wel vanuit gaan dat de opkomst laag was. Ja, dat, uh, dat klinkt niet als veel. Uh, wel veel geweld achter jou. Hoe is, hangt er echt een verkiezingssfeer daar ook in het stadhuis? Ja, nou als er dan van verschillende stembureaus uh, de uitslagen worden voorgelezen... Dan eh, gaan ze vooral bij D66 heel hard klappen. Want die verdubbelen vaak eh, in de percentages. In ieder geval bij zo'n eh, stembureau. En bij de Partij van de Arbeid eh, zie je dan eh, niet al te ontevreden gezichten. Omdat het beeld natuurlijk eh, van de afgelopen maanden was. Eh, dat het daar slecht mee zou gaan. Bij de verschillende stembureaus die voorgelezen zijn eh, hier. Gaat het daar goed mee. En tussen al die uitslagen door eh, sp eh, eh, speelt dit gegeven paard. Wat je niet in de mond moet kijken, give a horse. En uh, mensen eten hapjes en uh, doen hun best om vrolijk te zijn. Ja, ja, het klinkt als, uh, als klassiek uh, verkiezingsfeestje. We horen uiteraard straks meer van jou, uh, Joors van de Kerkhof, die is in Leeuwarden. En natuurlijk zijn er ook nog twee andere plaatsen in Friesland, gemeenteraadsverkiezingen vandaag. We gaan door met het nieuws van... Woensdag 13 november. People of the world, come to my seat. We need you. We need help. We need help, very badly. Ja, vijf dagen wachten de Filipijnen al op hulp. En als je helemaal niets hebt, lijkt dat wel een eeuwigheid. Journalisten die van de andere kant van de wereld... naar het rampgebied zijn gereisd, vragen zich af... waarom de noodhulp zo lang op zich laat wachten. De mensen doen ongetwijfeld hun best, daar zal aan liggen. Maar die logistiek is zo langzaam, die hulp komt daar veel te laat. De VN erkent dat de noodhulp langzaam op gang komt. De prioriteit moet zijn, laten we de voedsel in, de water in. We hebben veel meer in. Uh, today, but even that will not be enough. Het is dus niet zo dat er nog helemaal geen hulpgoederen zijn in Takloban. Een big Hercules transport plane with 10 metric tons of, of high-energy biscuits, special emergency rations, arrived in Tacloban today and we've got other plane loads on the way. 10 ton, maar dat is lang niet genoeg voor iedereen. Door de honger en de ontreddering zijn er plunderingen uitgebroken. Er zijn ook berichten dat hulpconvooien zijn overvallen. En er zijn doden gevallen toen een grote groep mensen een rijstopslag binnenviel. Hulpverleners laten zich niet afschrikken door de onrust. We are really in a hurry to get uh, as quick as possible to Takluban uh, in order to set up our advanced medical post and our water purification station, uh, which then will bring some uh, relief to the affected population. Nou, dan Geert Wilders Hij heeft een nieuwe vriendin, Marine Le Pen, de leider van het Franse Front National. Hun geblondeerde haar is niet de enige overeenkomst. Wilders en Le Pen delen ook een hartgrondige hekel aan Europa. So all those things um, that we have in common are in order to liberate Europe from the monster of Brussels. Samen het monster Brussel bestrijden. Dat vindt Le Pen wel wat. Ik denk dat est vandaag jour historique. Historische dag dus. Er kleven ook nadelen aan de samenwerking. Wilders die moet zich verdedigen tegen het dubieuze verleden van vader Le Pen. En Marine op haar beurt moet benadrukken... dat er niets mis is met de aversie van de PVV tegen de Koran. In Frankrijk, demain, on me... Oeh là Gert Wilders had dit, sur le Coran, ou je Gert Wilders en Le Pen hebben nog vijf andere partijen nodig om in het Europese parlement een anti-Europa-fractie te kunnen beginnen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan hun kennismakingsbezoek... aan de voormalige Antillen. En ze zijn hem met open armen ontvangen. De oranjes maken veel indruk op ons hier in zijn mate, want ze houden veel van ons. Ja. Burgemeester Ford van Toronto, die in opspraak is vanwege geweld en drugsmisbruik... die kan het beste maar tijdelijk terugtreden. Op die manier kan hij aan zijn problemen werken, zegt de gemeenteraad. Our city's reputation has been damaged and continues to suffer... Ford denkt er niet aan. Hij moest op één andere vraag van de gemeenteraad wel ja zeggen, terwijl de volksvertegenwoordigers daar liever nee hadden gehoord. Have you purchased illegal drugs in the last two years? Yes, I have. Het oudste pianomerk van de wereld, het Franse Playel, houdt op te bestaan. Het bedrijf gaat ten onder aan de concurrentie van goedkope piano's uit China. De vraag is of deze muziek anders klinkt op zo'n Aziatisch instrument. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. Chopin die speelde alleen op een playel als hij optrad in Parijs. En overigens staan er nog zoveel van de piano's in de opslag... dat ze nog jaren te koop zijn. Kan er nog één kopen, Jan? Ja. Zal ik ophouden? Oh, hij gaat weg. De kranten van morgen heb jij gelezen, Jan van der Put. Ja, De telegraaf schrijft dat de uh, kinderombudsman... een groot onderzoek begint naar kindermishandeling. Het wordt het grootste onderzoek ooit op dat gebied. Hij neemt alle 408 gemeenten onder de loep... om te zien of er voldoende wordt gedaan aan preventie... en hulp aan slachtoffers. Ombudsman Dulaert zegt dat gemeenten onvoldoende hebben geregeld... en dat kinderen tussen wal en schip vallen. Dit is volstrekt verwerpelijk, zegt Dullaert... dat in ons welvarende land jaarlijks ruim 118.000 kinderen... slachtoffer zijn van Mishandeling. Het is s nachts op snelwegen veel drukker dan Rijkswaterstaat zegt. staat in de Volkskrant. Op een aantal snelwegen is de verlichting s'nachts uit. En dat kan op weggedeelte waar het rustig is, zei minister Schult van Hagen. Uit cijfers die de Volkskrant bij datzelfde Rijkswaterstaat opvroeg... blijkt dat het op een aantal plaatsen juist helemaal niet rustig is. De ANWB heeft het over intensief verkeer. Als de lampen uitgaan, kan dat mensenlevens kosten. De SP gaat de minister om uitleg vragen. In Nederland krijgen iets meer dan 400 kinderen les van hun eigen vader en moeder. Want die vinden de scholen in de buurt niet goed genoeg. Staatssecretaris Dekker wil van dat thuisonderwijs af en trouw ging kijken in een gezin met vier kinderen. Hun ouders geven hun eigenhandig vakken als taal, wiskunde, geschiedenis en Latijn. Moeder gaat onderwijsuitgeverijen af, bezoekt beurzen en bestelt lesmethoden in het buitenland. En als dekker het thuisonderwijs verbiedt... zullen ze heus niet onderduiken, zeggen ze. Dan gaan de kinderen naar een normale school. Free Shop heeft na het faillissement een doorstart gemaakt... maar het gaat nog steeds niet goed. De omzet wil maar niet omhoog. Het Financiële Dagblad meldt dat de nieuwe eigenaar Procures... de hulp heeft ingeroepen van een Britse investeringsmaatschappij. Die moet ervoor zorgen dat Free Shop genoeg geld heeft... om zijn leveranciers te betalen. Want in de cruciale decembermaand moeten de schappen wel vol liggen. Morgen is de dag van respect... Kinderen krijgen op school te horen dat ze respect voor elkaar moeten hebben en voor de wereld. En in spits vertelt oud-premier Balkenende dat hij erg enthousiast is over zo'n dag. Wie Balkenende zegt, zegt normen en waarden vandaar. Balkenende vertelt dat hij schrikt van bijvoorbeeld asociaal gedrag richting hulpverleners. Lieden die geen respect hebben voor anderen of voor het milieu moet je positief beïnvloeden, denkt de oud-premier. En hij noemt als voordeel de bobcampagne voor bestuurders die niet drinken. En tot slot in de Telegraaf op Schiphol zijn twee vrouwen opgepakt... die letterlijk barstensvol geld zaten. Ze hadden in totaal 400.000 euro doorgeslikt... en in hun vagina's gestopt. Tweetel kwam uit Ecuador en wilde naar Spanje vliegen. De strop smokkelwaar bestond uit strak opgerolde bankbiljetten van 500 euro... verpakt in plastic en condoms. En ze liepen tegen de lamp toen de douane 8.000 euro vond in de handbagage.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 U2 natuurlijk en samen met BB King en nummer one Love Comes to Town. De manager van U2, Paul McGuinness, die vertrekt na 34 jaar bij de band. Hij is zo'n dus manager sinds 1979 en hij wordt het vijfde lid van U2 genoemd. Hij stapt nu op, hij krijgt uh, altijd 20% van de opbrengsten van de band en hij wordt vervangen door de manager, de huidige manager van Madonna. Of dat wat verandert aan de muziek van U2, dat zal er niet. Klaas Knot van de Nederlandse Bank voorspelde ruim een maand geleden... dat Nederland snel uit de recessie zou klimmen. was een gevoel. En begin deze week stelden verschillende gerenommeerde economen in de Telegraaf... ook dat de krimp in ons land voorbij is. Morgen weten we het zeker als het Centraal Bureau voor de Statistiek... de cijfers bekend gaat maken. Ivo Arnold is hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedenavond, meneer Arnold. Goedenavond. Wat denkt u? Het zal erom spannen, denk ik. De voorspelling is een piepkleine groei in het derde kwartaal. Um, ja, en als dat uitkomt, dan hebben we inderdaad geen krimp meer. Hè, dus dat is goed nieuws. Tegelijkertijd zal de groei zo klein zijn dat het nog steeds voelt als een recessie. Dus uh, ik denk dat een, een snel en uitbundig herstel er nog niet in zit. Nee, u heeft het ook al meteen over uh, voelen. Is dit dan een gevoel dat u denkt dat we eruit zijn? Nou ja, nogmaals een piepkleine groei. Kijk, of het nou 0,1 in de plus is of 0,1 in de min. Hè, dat is het verschil tussen krimp en groei. Maar in beide gevallen betekent het eigenlijk dat de economie stagneert. En dat we er niet veel mee opschieten. En wat we nodig hebben is echt een flinke groei. Want alleen met een groei van meer dan 1% kun je een begin maken om de werkloosheid aan te pakken. En om de schuldenproblemen aan te pakken. Ja. Um, dus wat dat betreft is het een beetje gekrabbel in de marge. Maar ik zie natuurlijk morgen al de pushberichten op de mobiele telefoon Nederland uit de recessie, daar moeten we in dit geval helemaal niet zo blij mee zijn. Nou, dat, dat is dan een zeer uh, beperkte visie op uh, uit de recessie zijn. Hè. Dan betekent het inderdaad dat je de fase van de krimp achter je hebt gelaten. Maar een snel gestel betekent dat nog niet. En we hebben het vandaag ook weer gezien aan de cijfers die het CBS publiceerde. Die hadden cijfers over de uh, omzet in de detailhandel. En die zagen er erg slecht uit, met name in de maand september. Dus we zijn nog echt niet uit het bos. Nee, uh, de detailhandel de, de noemt u wel dat is een zwak punt. Waar zit nog meer de pijn? Nou voornamelijk bij de binnenlandse vragen en de detailhandel heeft daar als eerste last van. De bestedingen van de Nederlandse consument zijn nog steeds zeer zwak en die zullen ook volgend jaar waarschijnlijk zwak blijven. De consument heeft last van koopkrachtdaling, lastenverzwaring, onzekerheid over pensioenen, euh, werkloosheid, noem maar op. Dus hij voelt het echt in de portemonnee en geeft dus minder uit. Dat is al een aantal jaren aan de gang. Ja, ik wou zeggen maar, dat is natuurlijk niet nieuw, dat horen we al Nee, het is geen nieuw verhaal, maar het is, er is ook nog geen einde aan dat verhaal en dat is heel jammer. Er gebeurt te weinig om um, die consumenten te helpen om meer te besteden. Hè? Er was recent een oproep van economen uh, om eens een eind te maken aan loonmatiging... en om de lonen wat meer te verhogen... om ook die binnenlandse bestedingen te stimuleren. Ja, en ik, ik denk dat dat toch wel zou helpen... om de economische groei in Nederland wat aan de praat te krijgen. Ja, nou kiest dit kabinet niet voor meer uitgeven... maar juist voor uh, bezuinigen, de hand op de knip. Voorziet u dan weer dat op termijn we weer in de min terechtkomen? Nou, dat heel, hangt heel erg af van, van wat, wat de wereldeconomie... en de Europese economie gaat doen. Hè. Als je zo'n beleid voert, dan gok je er eigenlijk op... dat de rest van Europa en de rest van de wereld... ons wel uit de puree, puree helpt... door onze exportproducten af te nemen... en daarmee onze economische groei op gang te brengen. Maar dat betekent dat je ja, met je eigen beleid... en met je binnenlandse vraag eigenlijk niet meehelpt... om die groei op gang te brengen. En als het dan tegenvalt in de rest van de wereld... Ja, dan kan dat herstel nog langer op zich laten wachten. Nou, Dat is ook een puntje waar... het omdraait in een opmerkelijk bericht vandaag. De Europese Commissie onderzoekt op dit moment Duitsland... omdat het daar economisch heel erg goed gaat. Dat heeft ook wel met dit soort oorzaken te maken. Kunt u uitleggen waarom er onderzoek moet worden gedaan... naar een economie die heel goed draait? Nou, Er is afgesproken in de Europese Unie dat men kijkt naar wat men noemt macro-economische onevenwichtigheden. Het is aan de ene kant niet goed als landen hele grote tekorten hebben. Maar vaak is er een spiegelbeeld bij landen die hele grote overschotten hebben. De exportproducten van Duitsland die gaan ergens naartoe. En in de Europese Unie willen we eigenlijk dat soort onevenwichtigheden wat reduceren. Omdat al die onevenwichtigheden ook risico's met zich meebrengen. Dat hebben we in de jaren voor de kredietcrisis gezien. Duitsland leende ontzettend veel geld aan de Zuid-Europa. Europese landen en die kochten daar allemaal mooie Duitse auto's voor, maar die ze eigenlijk niet konden betalen. Dus je wil af van die onevenwichtigheden en dan kan de aanpassing eigenlijk niet maar van één kant komen. Dan moet die ook van Duitsland komen. En dat is waarom we in Europa hebben afgesproken om uh, alle landen met te grote tekorten, maar ook te grote overschotten te onderzoeken of daar misschien iets kan worden gedaan aan het economisch beleid daar. En wat zou dan uh, het belangrijkste ding zijn dat zou moeten gebeuren in Duitsland? Um, ja, Duitsland is natuurlijk heel succesvol in, in exporteren. He, normaliter als ze een eigen munt zouden hebben, de oude mark... zou dat betekenen dat Duitsland duurder zou worden door een sterkere mark. Nou, dat kan nu niet meer. Dus dan is een andere manier om duurder te worden... met meer looninflatie en prijsinflatie. Dus hogere lonen en hogere prijzen in Duitsland. En daar is ruimte voor, want die inflatie is in Duitsland ook vrij laag, rond de anderhalf procent. En die is overigens in, in de hele eurozone erg laag. Dus die ruimte is er om daar um, de vraag te stimuleren... met publieke en private investeringen... met hoge lonen voor de consument, waardoor er meer wordt besteed. Ja, goed, eerst nog maar eens weer uh, het oog morgen op uh, de Nederlandse economie. Morgenochtend half tien, dan gaan we het weten. Dan maakt het CBS de cijfers bekend. Uh, Ivo Arnold, hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Vorig jaar de Kitman Orchestra en het nummer Mushroom Cloud. U hoorde het al gemeenteraadsverkiezingen in negen gemeenten vandaag. Die vanaf 1 januari opnieuw worden ingedeeld. En er blijven er uiteindelijk nog maar vier over. En vandaar dat er nu al wordt gestemd. Want in de rest van Nederland hoeft men pas in maart. Contact met verslaggever Harry van der Pol van de Omroep West. Die is in de commissiekamer van het stadhuis in Alphen aan de Rijn. Uh, Harry, zijn de eerste uitslagen al bekend? niet de eerste. De, de, bijna de definitieve uitslag is al bekend. Vertel. En wat opvalt is dat ja, de grootste verliezer de opkomst 40,9% hoger kwamen we niet. En, eh, nou ja, de zetelverdeling is ook al bekend. Behalve dan die laatste restzetels. En daar ben je denk ik ook wel nieuwsgierig naar. Ja, laat maar horen de grootste is geworden. En dat is ook wel een winnaar het CDA met acht zetels. En dan op de tweede, die, dat is eigenlijk wel de grootste winnaar van vanavond. Die heeft de grootste klappen gemaakt. Dat is een nieuw elan. Dat is een lokale partij in Alphen de Rijn die deed vier jaar geleden voor het eerst mee. En die uh, gingen toen naar drie en nu een verdubbeling naar zes. Het VVD, de VVD verliest hier. Die komt op uh, vijf zetels. Uh, dan hebben we de PvdA en D66 allebei met vier. En de ChristenUnie met drie. We hebben op dit moment een uh, coalitie ...van VVD, CDA, D66, KistenUnie en Al van der Rijn. En die hebben met deze verdeling dus niet voldoende zetels om door te gaan. Nee. En ja, Nieuw-Elan, die lokale partij die zo gewonnen heeft... ...die zegt van nou, dan eisen wij op zijn minst een plekje aan de onderhandelingstafels. Wie zijn dat en... Nieuw-Elan, Harry? Ja, dat is een hele uh, gevarieerde club... Um... ...een beetje meeliftend op de LPF-beweging. In die tijd kwamen zij ook op. Gerard van As, een oud Tweede Kamerlid... ...die ja, toen voor de LPF in de Kamer zat... Is, trad hier toe, of is toegetreden tot nieuw Elan. Er is een VVD-oudwethouder ook... ...toegetreden tot nieuw Eland, ...maar ook een CDA-oudwethouder nieuw Elan. En voor de rest heel veel ondernemers... ...die ook uh, ja, de, de, de campagnekast behoorlijk hebben ge, ge, ge, gesponsord. En uh, ja, de echte kleine partij... ...die lopen nu een beetje te huilenbalken... ...van ja, uh, wij konden daar niet tegenop... ...en die moeten het allemaal met één zeteltje stellen... ...en er zijn ook wel wat uh, tranen ja. gevloeid hier. Ja, nou goed. Uh, 40, uh, iets meer dan 40% opkomst uh, CDA... ...de grootste in de Alphen aan de Rijn... ...en ook nieuw Elan, een goede tweede. Dankjewel, Harry van der Poel... ...voor uh, de tussenstand in Alphen aan de Rijn. Meteen maar door naar Leeuwarden... ...Friese provinciestad waar vandaag ook... gemeenteraadsverkiezingen waren... Joors van de Kerkhof. Je had nog niks, iets ja, na elven. Het zou komen... En nu? 39,5% van de mensen heeft gestemd. En in meerderheid op de Partij van de Arbeid. Het is een beetje ingewikkeld. Eh, want er zijn door de herindeling meer zetels te verdelen. Er waren er 37, dat worden er 39. Maar de Partij van de Arbeid is, eh, die, die had 11 zetels en is naar 12 gegaan. Die zijn ook in percentage iets omhoog gegaan. Zo is de verwachting, zo zei burgemeester Vert Koonen net. Uh, het CDA blijft gelijk. De VVD gaat iets naar, naar beneden. GroenLinks gaat iets naar beneden. De nieuwe Leeuwarder partij die blijft gelijk. En deze herrie huh? is van D66. Uh, die gaan van twee naar, uh, naar vijf zetels. En voor de rest uh, blijft het allemaal een beetje gelijk. De SP deed hiermee uh, vier jaar geleden, maar nu uh, niet meer. Dus de twee zetels die de SP had, die zijn uh, ja, verdeeld uh, aan, uh, aan andere partijen. Maar het bijzondere is, en dat kon je al wel zien uh, in de aanloop... naar die, zoals dat dan heet, de definitieve prognose... Ja. Uh, dat de uitslagen van de verschillende uh, stembureaus... Ja, dan zag je van die balkjes... Jij weet hoe die balkjes eruit zien. Ja, ik ben dol en dan op En zag je het rood. Ja, ja. Dolle balkjes. En dat dit dat staat gewoon op één scherm. Daar kun je verder niet aankomen aan dat scherm. Ja. Maar dan zag je het rode balkje van de Partij van de Arbeid... echt vaak uh, twee of drie keer groter zijn dan alle andere partijen. Dus dat het uiteindelijk zo is dat de Partij van de Arbeid... ook uh, de grootste is gebleven. En zelfs in percentage nog iets is gestegen. Dat kon je in de loop van de avond wel, uh, wel aanzien komen. En Henk werkt. Dat is de lijsttrekker... Uh, van de, van de Partij van de Arbeid, althans zo staat het op eh, de posters Henk eh, Dijnem. Die vertelde uh, dat niet alleen op de poster staat dat Henk werkt... maar dat de hele Partij van de Arbeid uh, werkt. Ja. En toen ik hem net nog even vroeg... van uh, betekent dit ook landelijk iets... toen zei hij van, oh, wacht even, uh, ik moet naar een debat toe... en daar staat hij nu met alle... dit is een ballon die kapot schiet ja. van D66. Ja, alle lucht wordt uit D66 uh, gehaald op dit moment. Maar hij moest even naar dat debat... waar alle lijsttrekkers uh, hier in Leeuwarden nu bij elkaar staan. Ja. Maar niet alleen een rode sjaal om, maar ook een heel rood hoofd van blijdschap. Goed zo. Henk werkt dus ook in Leeuwarden. Dankjewel, je van de Kerkhof. Meteen door eh, naar Den Haag, de onze verslaggever. Wilma Borgman. Ja, het ging al meteen over... Uh, wat betekent dit nou landelijk? En dat was de vraag dan aan, aan, uh, aan de fractievoorzitter van uh, de PVDA. Wilma, kun ja, maar jij. dat daar... Hij daar geen antwoord op gaf. Ja, dus hij, moest, zich, ja. hij moest, naar, heel, moest heel snel naar het debat. Ja. Um, ik, kun jij hier al van maken? Nee, ik ga hier. Je kan hier op geen enkele manier een landelijke tendens uithalen, zou ik zeggen, hoor. Want um, kijk, een winst hier of daar. Uh, het beeld is ook nogal verschillend over het hele land. In, in, in Al van der Rijn doet de VVD het een stuk slechter, geloof ik, dan in sommige delen van Friesland. Dus uh, laten we maar niet de uh, uitslag van deze lokale verkiezingen gaan vertalen naar de landelijke verhoudingen. Nee, maar toch waren er uh, flink wat landelijke kopstukken. Afgelopen weekend uh, werd een campagne gevoerd. Ik zag Sam nog uh, in Friesland uh, Zeker, ja. van deur naar deur de gaan met ook. de rozen. Uh, waarom zijn zij er? Nou ja, ze hebben de campagne gevoerd, dus vanavond is het dan niet meer dan logisch zeggen die partijen dat ze er ook zijn als het resultaat van dat campagnevoeren duidelijk wordt. Wat ze hopen natuurlijk is dat ze allemaal triomfantelijke teksten kunnen uitspreken, dat eventuele winst op, ook op de landelijke topfiguren zal afstralen. Dat lijkt in Friesland voor de PvdA wel te gaan lukken. Je kan ook zeggen dat is een beetje een tricky opstelling, want dat betekent dan dat eventueel verlies ook op die landelijke kopstukken zal afstralen en dat is natuurlijk wel Zomaar iedere partij zal zijn best doen om um, winst te claimen. Dat is al eerder gezegd op deze plek. Je zoekt als partij gewoon de meest gunstige vergelijking. En dan heb je altijd gewonnen. Ja. Uh, maar we missen uh, in, in, in de opsomming van kopstukken missen we wel uh, die daar uit de VVD. Die ja. laten ook vanavond weinig van zich horen. Waarom is dat? Nou ja, daar zeggen ze vandaag dat die verkiezingen toch vooral lokale aangelegenheden zijn. Uh, Rutte was zaterdag wel in Friesland, maar dat was om, uh, jawel, de lokale lijsttrekker te ondersteunen. Toen ging het helemaal niet om het kabinetsbeleid, zei Rutte zaterdag. Maar um, daar wordt wel de dubbele houding van die Haagse politici richting die lokale partijgenoten duidelijk. Want aan de ene kant zeggen ze dus het zijn lokale verkiezingen. Die gaan niet over het kabinetsbeleid, maar die gaan over lokale kwesties, over lokale Infrastructuur, lokale openingstijden. Um, misschien ook wel over de vraag of die kleine gemeenschappen... zich nog wel herkennen in de grote stad. Daar gaat het over volgens Rutte. Maar dat is natuurlijk maar ten dele zo. Want ik hoor van VVD'ers die campagne voeren de afgelopen weken... wel degelijk dat ze ook in die campagne werden aangesproken... op het beeld van de landelijke politiek. Mm -hmm. uh, maar goed, ze Rutte is... zijn bang dat ze verliezen misschien. Nou ja, Rutte is vandaag, ze willen het graag een beetje klein houden, denk ik. Uh, nou ja, ik zei net al, als ze zullen verliezen... dan zullen ze dat niet laten merken. Dan zullen ze toch nog een vergelijking Zoeken die gunstig uitkomt. Um, en trouwens ook pech tot en Slop zitten gewoon thuis. Ja. Nou, nou, en dan heb je ook die kopstukken wel nodig... om de opkomst uh, omhoog te krikken. Hè. Misschien dat de, de lokale leiders daar niet genoeg in slagen. Um, is dat dan nu gelukt met de opkomst dus rond de 40 procent? Nou, dat lijkt me toch niet als je die uh, conclusie trekt. Het schijnt wel zo te zijn overigens dat bij herindelingsverkiezingen... de opkomst structureel uh, lager is dan bij landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Want dan wordt er in de, uh, immers minder aandacht aan besteed... Uh, Um, misschien is het ook wel zo dat mensen niet kunnen stemmen... op een partij van hun voorkeur. Uh, proteststemmen die kunnen niet terecht bij de PVV... Uh, en in Friesland ook niet bij de SP, omdat die niet meedoen. Misschien denken mensen daarom, dan gaan we maar helemaal niet. Um, het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen uit protest niet stemmen. Misschien is het inderdaad toch lokaal. Um, speelt er bijvoorbeeld een kwestie als die in Alphen aan de Rijn speelt... want daar is een referendum gehouden over de naam... die de nieuwe gemeente volgens die inwoners zou moeten krijgen. Maar de uitslag van het referendum is vervolgens niet gevolgd... Ja. En dat zou ook effect gehad kunnen hebben. Het is uh, speculeren, Herman. Ja. Laten we eens naar uh, Alfa aan de Rijn gaan, want daar is Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. Goedenavond. Goedenavond. Ja, iedereen wint, zeiden we al. In, in de media wordt er <lacht> vooruit geblikt. want je kan het zo spinnen als je wint. En degene die verliest, die zegt: Ja, het is toch maar lokaal. Het zegt helemaal niets over uh, de landelijke verhoudingen. Nou. Uh, hoe heeft de SP het gedaan vandaag, zegt ja, u maar. Ik nou antwoord wilt te geven, natuurlijk. Uh, nee, het, natuurlijk is dat zo. Je, je kijkt toch uh, als partij altijd uh, hoe je het gedaan hebt. En je hebt allemaal verwachtingen. En voor de een komen ze uit en voor de ander komen ze niet uit. Ik ben het wel eens met de conclusie van net... dat het heel moeilijk uh, te vertalen is, omdat het natuurlijk maar... Een, Vier gemeentes uh, nu een her uh, verkiezing geweest is. Hele lage opkomst, dat, uh, dat heeft ook een behoorlijke invloed. Ja. En ja, wij hebben alleen in Alphen de Rijn uh, meegedaan. En daar zijn we redelijk tevreden over de uitslag. Ja, maar, maar ja, u doet daar alleen maar mee in Alphen de Rijn. En er komt er één uitslag uit. Wat zegt het nou? Uh, niet zo heel erg veel. Uh, kijk, je zult, het ligt er een beetje aan wat er speelt uh, lokaal. Kijk, hier, uh, dat werd net ook al gezegd, hier is er een, uh, een, uh, een, echt een kwestie geweest waar, waar de bevolking echt boos op de politiek is geweest. En dat kan mede uh, van invloed zijn geweest op een hele lage opkomst. En dan is maar net de vraag van wie blijven er dan allemaal thuis? Uh, dus het, is de, kijk, het zijn te weinig gemeentes om echt een... Uh, uh, een lijn door te zetten. Maar je ziet bij alle vier wel dat met name de VVD natuurlijk wel de grootste klap heeft gekregen. U staat niet op de lijst in Alfa aan de Rijn. Bent u dan nu aan het warm draaien voor de grote campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart? Wat doet u daar vandaag? Kijk, vanavond ben ik hier naartoe gegaan omdat we aan één gemeente hebben meegedaan om de afdeling een hart onder de te steken. Eh, gewoon Het is niet zo ver van Den Haag, dus je bent er zo. Hey. Eh, om daar gewoon even bij te zijn. Ik ben na negen er gewoon heen gegaan en eh, met de afdeling even eh, de uitslag afgewacht. En onze lokale mensen even gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet... voor, eh, ja, voor de campagne die ze gevoerd hebben, voor al die inzet van de, van de afgelopen tijd. Gaat u daar nog eh, naar kijken? Dat, eh, terugkijken hoe de campagne is gevoerd of de uitslag analyseren van vanavond? Ja, dat zal vooral de afdeling zelf doen, maar natuurlijk uh, kijk je ook van uh, uh, de materialen die ze gekregen hebben, waar ze daar content mee, hoe is het allemaal gegaan. Dat doe je als, iedere, als elke partij, doe je dat altijd wel. Maar ik geloof dat de mensen hier uh, behoorlijk tevreden zijn geweest, uh, goed gegaan, dus we hebben een redelijk goede uitslag gehad. We zijn van twee naar drie gegaan in, uh, uh, in Al van de Rijn. Ja. Ik, ik had een beetje de indruk dat ze stiekem op vier hadden gehoopt, uh, maar ik, uh, ik, ben erg, ik ben dik tevreden. Goed zo. Emiel Roemer, vanuit Alphen aan de Rijn. Dank u wel. Graag gedaan. En hier in de studio is uh, Max van Wezel... collega-presentator, politiek commentator bij uh, Vrij Nederland... maar nu hier als mede-auteur van het boek Op TV of Roemloos ten onder. Uh, Max, goedenavond. Je schreef het samen met uh, Kleinwicht. Ehm um, we horen het al met, met zo'n relatief klein evenement... als gemeenteraadsverkiezingen in negen gemeenten. Het worden er nou zelfs vier. Trokken de gezichten van eh, partijen het land in. Rutte, Slob, Van Ooyek, Samson, Pechtold, Buma. Allemaal waar ze in Friesland, eh, Zuid-Holland. Terwijl ze daar helemaal niets te zoeken hebben. Nee, dat zegt iets over hoe belangrijk gezichten in de politiek zijn geworden. Hoe belangrijk de landelijke partijleider is geworden. Want... Niemand gaat meer naar die rokerige achterzaaltjes om de plaatselijke politici te horen. Iedereen zit de hele avond tv te kijken en kent dus Mark Rutte of, of uh, Diederik Samson... veel beter dan zijn eigen gemeenteraadsleden of wethouders in de gemeente waar ze wonen. Want, het, want dat is het dan tv of? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Of, of misschien wel uh, in zo'n campagne... weer profiteren van de grote televisiebekendheid... Die, die de Mark Ruttes en de Alexander Die wordt dan uitbetaald eigenlijk. Ja, je moet juist als je de straat op gaat... moeten dat weer die bekende gezichten zijn... die mensen al als hun beste vriend elke avond... terwijl ze op de bank zitten met die chips en cola kennen. Ja, hoe, hoe belangrijk is het voor een politicus om uh, op tv te zijn... Ja, wij, wij zijn geschrokken, Marguerite en ik zijn twee jaar bezig geweest... met aan de ene kant eh, politici interviewen over... welke media vind jij nou eh, belangrijk? Welke zijn voor jou echt, voor jouw carrière van levensbelang? En aan de andere kant hebben we ook met programmamakers van Nieuwsuur van, uh, van Pauw en Witteman enzovoort gesproken. En uh, nou, we zijn toch wel geschrokken van uh, hoe die politici zeiden... Dat, dat alles eigenlijk om tv draait. Dat vind je natuurlijk jammer als je zelf bij de radio werkt. Dat kwam er bijna niet in voor. En al helemaal jammer als je ook nog schrijvend journalist bent. Want eigenlijk de enige krant die al die politici noemden... was de Telegraaf. Ja. Die is belangrijk. Maar verder gaat het echt om die minuut in het NOS-journaal... die keer bij Pauw en Witteman... Die keer bij de wereld rijdt door. En dan komt er echt, echt een tijd lang helemaal niks. Dus er is heel veel geschreven al in Nederland... en gepraat over de macht van de media. Maar ja... Onze toevoeging daaraan is... je moet het eigenlijk niet over de macht van de media meer hebben... maar over de macht van de tv. Ja, je, je beschrijft een scène die we wel eens zien in de Tweede Kamer... dat je een politicus hebt, die staat voor een camera... daaromheen nog een schil van nog meer camera's en tv-verslaggevers... dan een haagje met radio-verslaggevers... die proberen hun microfoon daardoorheen te wurmen... en dan staan er nog wat mensen te pennen op een bloknoten... schrijvende pers ja. met de rug naar uh, het groepje om nog wat op te vangen. Ja, dat is echt... echt ik, ik, ik, ik zit tamelijk lang in die huisjournalistiek gezeten. Veel te lang, namelijk meer dan een kwart eeuw. Ik heb dat dus zien veranderen. Toen ik, toen ik kwam, dan was je heel wat... als je de, de politiek commentator van de NRC Handelsblad was... of van de Volksland of Vrij Nederland... Tel, telde in die tijd ook enorm mee. En dat is nu echt anders. De rolmodellen zijn Frits Wester, Dominique van der Heijden... Ferry Mingelen. Da, daarmee willen de politici het liefst gezien worden... En, mm -hmm. Uh, ja, je, het komt, dit klinkt gefrustreerd, zo bedoel mm. ik het niet maar het gebeurt toch wel heel vaak dat je als schrijvend journalist met een politicus staat te praten en dan kijkt die zo over je schouder naar of Ferrie Mingelen niet binnenkomt en mm. soms zijn ze ook opeens weg midden in de zin Laten we het even vragen aan uh, Sibron Buma, fractievoorzitter van het CDA en vanavond in Leeuwarden, goedenavond meneer Buma Goedenavond. Doet u dat ook? Dat u dan met een journalist aan het praten bent en dat u alvast aan het kijken bent of Ferry Mingelen eraan komt of iemand anders van tv? Dat moet ik heel, heel even over nadenken. Uh, in principe sta ik hier gewoon in Leeuwarden tussen alle mensen die de uitslagen volgen. Ja, nou we, we hebben het ook over uh, de kopstukken van uh, de partijen. Dat die vaak uh, de tv-camera's opzoeken, daar hun boodschap. Uh, kwijt willen. En dat geldt natuurlijk ook voor deze lokale verkiezingen eigenlijk. Waar de, waar de kopstukken opduiken. V vindt u dat die voldoende aandacht genereren ook voor de gemeenteraadsverkiezingen? Uh, nou, ik merk in ieder geval dat iedere keer als ik hier was, de, de afdeling het heel erg op prijs stelde. De mensen het ook op prijs stelde. Ik heb heel veel gesprekken ook kunnen voeren met mensen. Dus ik ben heel blij dat ik mee heb kunnen bijdragen aan uh, deze verkiezingsuitslag. Maar het... Uh valt niet te duiden voor de landelijke politiek. Hè? De, dan vragen we een landelijk kopstuk... wat zegt dit nou over uh, het beleid in Den Haag? En dan is het eigenlijk... ja, dit zijn maar lokale verkiezingen. Maar ze zijn er altijd wel. Nou, deze verkiezingen zijn voor het CDA vandaag van groot belang. Het CDA wint in alle uh, gemeenten waar herendelingsverkiezingen zijn. In Alphen uh, zijn we nu veruit de grootste. Ja, van vijf zetels. naar acht zetels. Ja. Maar ook hier in Leeuwarden uh, stijgen we enorm... In zetels lijkt het nu hetzelfde, maar in percentage is het een grote groei. En niet alleen ten opzichte van 2012, maar zelfs ten opzichte van 2010. Ja. Dus hier uh, is een tevreden man, mag ik wel zeggen, aan de radio. Waar komt dat door? Er is hier natuurlijk door de lokale teams heel hard gewerkt. Maar ik zie ook dat de mensen hier uh, CDA gestemd hebben... omdat ze een sterk CDA willen in die nieuwe gemeente... En ik heb ook van onze lokale mensen gehoord dat veel mensen zeiden... wij gaan dit keer echt CDA stemmen. Dus ik zie dit echt wel als een belangrijke uitslag voor het CDA landelijk. Ja. Nou uh, begrijp ik, uh, we, we, we hebben het met Max van Wezel over de invloed van tv. U moet zo meteen alweer door naar, uh, naar RTL, hè? Dat klopt. Ja, ja, want, die is hier ook. Ja, want hoe, hoe, hoe belangrijk is, uh, nog even kort hoor, voor u om op tv te zijn... en daar uw boodschap kwijt te kunnen in plaats van bijvoorbeeld radio of in de krant? Ja, dat is toch allemaal belangrijk. En kijk, als ik, hier, uh, ik ben nu in Leeuwarden, hier in het uh, stadskantoor. En daar zijn veel landelijke journalisten dan is het logisch dat ze met hun camera ook landelijke politici interviewen. Dus um, ik sta er niet van te kijken dat de camera van RTL... en ook de camera van het NOS-journaal ook naar mij toe gaat. Maar de werkelijkheid is natuurlijk, de lijsttrekker hier is Thea Koster... en zij heeft hier de overwinning gehaald voor het CDA. Ja, maar ik uh, feliciteer u ook maar, uh, meneer Buma, want het staat natuurlijk ook op u af. Hartelijk dank, en het voelt ook inderdaad als een echte overwinning voor het CDA dat we in al die vier gemeenten zo'n mooie winst hebben gekraald. Goed zo, meneer Buma, fijne avond. Ik dank u wel. Goedenavond. Goedenavond, uh, Max. Ja, je hoort het. Um, uh, ze hebben elkaar nodig. Buma zegt het al. Ja, hij vindt het logisch dat uh, de camera's op hem afkomen, en ook logisch dat hij daar zijn boodschap kwijt kan. Ja, en, uh, uh, uh, ik moet zeggen dat hij uh, aan populariteit bij de media gewonnen heeft. Want, uh, we zijn er dus iets van twee jaar uh, mee bezig geweest... met, uh, met interview. En in het begin zeiden al die eindredacteuren van tv-programma's... nou ja, dat, dat begrijpen we niet, dat het CDA... Simon Buma, dat zo saai en uh, net een man... En, uh, niks mee te beleven. Die, die, die past eigenlijk niet in de moderne mediacratie. Zo werd dat letterlijk mm -hmm. gezegd. En inmiddels is dat dus behoorlijk veranderd. Je ziet Sybrand Buma uh, heel veel... Maar komt dat dan door? Want er moet toch iemand zijn... die hem dan uitnodigt en dat hij het daaraan goed doet? Of? Ja, dat... Uh... Ik, ik denk dat men een zekere waardering heeft voor zijn ingetogen humor, de, de ironie die hij vaak in zijn stem heeft, daarnet ook wel een beetje tussen de regels door. En dat dat programma is toch is meegevallen. Maar uh, een, een heleboel uh, mensen die ons twee jaar geleden nog zeiden van, uh, nou die Sibrand Buma, dat, dat, die gaan we niet uitnodigen. Die, die hebben nu bij het autoriseren van, de, van het boek, hè, want na twee jaar leg je het nog wel even voor van, sta je nog achter je woorden. Ja. Opmerkelijk is dat bijna iedereen dat geschrapt wilde zien, want eigenlijk wilde Sibrand Buma heel graag in uw talkshow tegenwoordig. Ja. Dus die is gegroeid dankzij de tv. Nou, uh, kan de macht van de tv, het, het wordt ook uitgelegd als uh, iets negatiefs. Hè? Iemand moet heel snel zijn boodschap kwijt. Uh, een simpele boodschap, een paar one-liners en het is geregeld en dan doe je het goed op tv. Is dat heel erg, Max? Nee, het is ook denk ik niet zo. Het is meer dat politici dat vaak uh, denken. Want het wemelt in Nederland natuurlijk van de hele serieuze uh, tv-programma's. Ja. Een, een Oog in Oog, een NOS-journaal, een Nieuwsuur, Buitenhof. Het is allemaal nou niet uh, alleen maar lachen, gieren, brullen. Maar bij die interviews hebben we wel gemerkt dat politici dat denken. Politici denken een beetje van... oh, de tv vindt me vast saai... en ik moet leuk zijn en emotioneel en persoonlijk... en over mijn jeugd vertellen... anders willen ze me niet hebben. Dus ze gaan vaak op hun knieën zitten... terwijl de programmamakers dat misschien helemaal niet van hun verwachten. Ja, Max, en dat gebeurde eh, bijvoorbeeld bij de verkiezingen van 2006. Toen oh was het... ja! De Sound Mix Show verkiezingsdebattenavond. Nou, laten we hem even luisteren. Maar dan komt nu het moment. Het grote lijsttrekkersdebat. De debat. Arjan, wie is de eerste die klaarstaat? Ja, allereerst is hier Ad Melkert. Hij is 46 jaar oud. Sinds 1986 in de Tweede Kamer. En nu voor zijn partij, de Partij van de Arbeid. De opvolger van Wim Kok. Betrouwbaar en daadkrachtig wil hij zijn. Over tien dagen... Ja. Ja, een, een, een, Je kon ook een auto winnen. Pas nog. zeven jaar geleden, Max. Maar dit soort dingen zien we bij de verkiezingen, recente verkiezingen... ook eigenlijk niet meer, hè? Uh, Deze was iets langer geleden. Volgens mij waren dat de verkiezingen van 2002. Dat waren die beroemde oh. Pim Fortuyn-verkiezingen. En RTL had daar toen helemaal op ingespeeld... met uh, we ja, moeten het op de Joop van der Ende manier uh, opbouwen. Dus uh, wat er gebeurde was dat me, midden in Henny Huismans Soundmix Show... het grote lijsttrekkersdebat van RTL ja. was gepland. Ja. En... Uh, nou ja, RTL is wel doorgegaan met allemaal dingen uit de wereld... van idols en, en jurietjes en zo. Uh, er zit altijd een soort paneltje midden mm. in zo'n lijsttrekkersdebat... en die gaat dan alvast voorspellen wie de winnaar en de verliezer is. En dat heeft best veel politieke invloed. De laatste keer was uh, volgens dat panel... Diederik Samson, de grote winnaar, en Emiel Roemer, de grote verliezer. Ja. Vervolgens gaan alle andere tv-programma's dat hun weer voorleggen. Uh, meneer Roemer, uh, het panel heeft u tot verliezer aangewezen. Dat is niet best, hè? Ja. Dan krijgt het een soort sneeuwbaleffect. En uh, dat is wel iets wat RTL heeft bijgedragen aan de politieke cultuur in Nederland. Ja, en de macht van de tv, dus op tv of roemloos ten onder. Het boek van Max van Wezel en Margeliet Kleinwert verschijnt morgen. Max, dankjewel. Bedankt. Peu d'amour ce soir. Il faut oublier les conseils de ta meilleure amie. Allez, donne-moi un peu de toi pour voir. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas devenir ton mari. Allez, détends-toi, et dis-moi oui. Oh, Claire, cette attirance passagère Ça nous sortirait d'affaire, oh, Claire Oh, Claire, mes mots d'amour sonnen super Le résultat me désespère Et ça ne date pas d'hier, oh, Claire Allez, donne-toi un peu d'amour table de nuit Allez ouvre-moi kijkt u vast niet op. Dit was Antoine Leon Paul. I'm selling at 127 million dollars. Sold at 127 million dollars. 127 miljoen dollar. Het eh, drieluik van Francis Bacon afgehamerd in veilinghuis Christie's in New York. Met bijkomende kosten is het dan voor de nieuwe eigenaar 142 miljoen dollar. 106 miljoen euro omgerekend. En het is meteen het hoogste bedrag... dat ooit op een veiling voor een werk werd uitgegeven. Hans Jansen, conservator van ja. het gemeentemuseum. Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst maar eens een echt Nederlandse vraag. Is het nou echt 106 miljoen euro waard? Ja, uiteraard. Want het is geboden. En, het is, en daarvoor, dat, is er ook voor, dat wordt er voor, voor betaald. Ja. Kennelijk hebben er voldoende... rijke mensen in de zaal gezeten... om de prijs zo op te drijven. Maar er is niemand die... Te veel betaald voor een kunstwerk. Dat is gewoon de wet, de wet van de markt. Maar het kan toch ook een keer volledig uit de hand lopen... ...dat de mensen tegen elkaar me op zitten te bieden... ...twee, die zijn nog over... ...en die drijven het dan tot onwaarschijnlijke hoogte? Ja, maar ik denk dat dat bij, bij sommige kunstwerken... ...is dat dan overdreven... ...en dan gaat het eigenlijk alleen maar om opgewonden uh, bieders. He, hm. Dus te rijke mensen die te veel geld hebben. Wat, en, wat, en wat, wat voor werken zijn het dan? Maar nou ja, dat gaat dan om, om, om kunstwerken die honderd jaar later of twintig jaar later al helemaal niks meer waard zijn. Maar bij deze Francis Bacon, dat is een kunstenaar die al sinds 1958 um, grote aandacht heeft en die ook steeds stijgende prijzen op de kunstmarkt gehad heeft. En uh, dus het is eigenlijk redelijk En het is ook gekocht door een handelaar in New York. En geen handelaar koopt iets wat hij niet verder door kan verkopen. Nou zei uh, het hoofd bij Sotwies in Amsterdam al uh, vijf jaar geleden. Bacon, dat is de man. Waar, ja. waar, waarom is dat zo? Nou, omdat het een geweldige kunstenaar is. die als geen ander in de 20ste eeuw. Um, schilderkunst heeft gemaakt. die, die, die zeer vernieuwend was. Die eigenlijk zeg maar. normaal gesproken was een, een kunstwerk een afbeelding. Een schilderwerk was een afbeelding van een persoon. En wat Bacon deed was dat hij eigenlijk met verf en met Dave de, het vervormen van, van de figuur de, uh, emotie ging, ging afbeelden... en uh, hele sterke, expressieve waarde aan het kunstwerk ging toebedelen. Dat was al eerder gebeurd aan het begin van de 20e eeuw... maar hij deed het op een hele welsprekende, bijzondere manier... die ook weer heel erg teruggreep... want het is een Engelsman, een Engelse een groot ding met traditie... Ja. die ook weer teruggreep op mensen als Rembrandt... die dat ook deden, die met een toetsje verf... Opeens een enorme hoeveelheid licht in een kunstwerk is te brengen. En is dat ook bij dit werk het geval? Bij dit werk is dat bij uitstek het geval. Het is een afbeelding, of het is een portret van Lucian Freud in drie delen. En Lucian Freud was een beetje een slungelachtige. Kunstenaar Hij wordt dan ook op het kunstwerk drie keer afgebeeld in zeer slungelachtige poses. Die eigenlijk al heel, heel vrij uh, gevormd zijn. Maar daarnaast zit hij op een, op een onwaarschijnlijk, in een onwaarschijnlijk mooie ruimte die alleen maar met, met kleur geel uh, uh, opgeroepen wordt. En uh, is zijn gezicht op zo'n fantastische manier vormgegeven dat zelfs Ford zelf daar zeer van onder de in indruk was. Ja. U, u klinkt uh, als een liefhebber van Bacon. Is het, is het het beste werk dat hij gemaakt heeft? Nou, dat wil ik niet zeggen. Nee, nee, nee. We hebben in het gemeentemuseum in Den Haag in 2000... een hele grote tentoonstelling gehouden van Francis Bacon. Die heb ik toen mogen maken. Daar was ben ik nog steeds zeer trots op. En toen heb ik contact gehad met een Engelse of een Zwitserse mevrouw die twee, drie luiken van Francis Bacon in haar oh. woning had hangen. Kijk eens. Ja, die vrouw, die, die dame zal wel in haar handjes krijpen ja. uh, sinds uh, vandaag. Maar uh, die had twee drieluiken en die twee drieluiken waren allebei echt gewoon... dan denk ik toch nog wel een stukje mooier. Maar oh. hij heeft uh, dit drieluik is, is inderdaad ook fantastisch. Ja, altijd baas boven baas is er weer. Ja. Goed, 106 miljoen euro voor een drieluik van Francis Bacon. Het is wachten tot de volgende onder de hamer komt. Dank u wel, Hans Jansen, conservator van het gemeentemuseum in Den Haag. Nou. Het is vijf voor twaalf. Prince Charles wordt morgen 65 En daarom mag hij met pensioen. En hij heeft ook nog geen dag het werk gedaan... waar hij zich zijn hele leven op heeft voorbereid. Arjen van de horst -correspondent in Engeland. Waarom krijgt hij dan pensioen als hij nog niets gedaan heeft? Um, hij heeft in militaire dienst gezeten. En toen betaalde hij National Insurance. Dat is een soort van belasting voor werken die Iedereen die National Insurance betaalt... Die heeft ook uiteindelijk recht op een staatspensioen. En zeker als je dat de volle 30 jaar doet, dan heb je het maximale pensioen. Nou, dat heeft Charles gedaan, want zelfs na zijn diensttijd bleef hij keurig doorbetalen. En vandaag heeft hij dus recht op dat pensioen. 110 pond per week, omgerekend is dat ongeveer 130 euro. Ja, Gaat hij daar iets leuks van kopen? Nou, zijn woordvoerder vertelde wel dat hij al keurig alle formulieren heeft ingevuld. Dus dat hij echt dat pensioen gaat opeisen. Daarbij werd meteen gezegd dat hij dat geld ook weer gaat weggeven aan een liefdadigheidsstichting. Een stichting voor oudere mensen. Welke dat precies wordt, ja, dat is nog niet besloten door de prins. Hij wordt morgen 65. Bestaat uh, staat er een kans dat uh, koningin Elisabeth dan zegt... Hier, zoon, jij mag... <laughs> Nee, nee. abdicatie is een woord dat niet voorkomt in het woordenboek van, uh, van de queen. Uh, dat, uh, dat is gewoon de traditie hier. Hè? Je sterft in het harnas. Het is ook bij wet niet mogelijk. Want dat betekent als er een abdicatie zou zijn... Ja, dan moet eerst het lagerhuis een nieuwe wet maken. Dat is allemaal lastig. Dat doen ze maar liever niet. En abdicatie heeft ook een hele vieze smaak in de mond. Hè? Want als jonge prinses maakte ze van dichtbij mee... dat haar oom uh, in 1936... Ja, troonafstand deed. Dat, dat was een schande, want hij wilde per se... met een gescheiden Amerikaanse vrouw trouwen. Daardoor werd haar vader uh, koning, George de zesde. En uh, ja, daardoor is zij nu dus de queen. Abdicatie, dat is iets niet uh, waar de Windsors uh, aan doen. Nee, hij wordt 65, maar hij moet nog een paar jaar wachten... voordat hij mag. Hij gaat ook wel met pensioen. Bijzonder is dat. Uh, Anje van Horst, dank je wel. Einde van dit oog, 13 november 2013. Morgen, dan ziet hier, Chris Keine weer. nacht, Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd für mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.